Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Gazastrook zijn sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas... meer dan 20.000 mensen om het leven gekomen. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie is geleerd aan Hamas. En volgens hen zijn er zo'n 8.000 kinderen omgekomen... Sinds 7 oktober wordt de Gazastrook bijna elke dag gebombardeerd. Aanleiding zijn de terreuraanslagen die Hamas in Israël uitvoerde. Acht mannen zijn in de zaak van de martelcontainers in Noord-Brabant... veroordeeld tot straffen tussen de één en zeven jaar. De mannen hadden het plan om ontvoerde criminele tegenstanders op te sluiten... en te martelen in de containers. De politie vond in totaal zeven zeecontainers omgebouwd tot gevangeniscellen. Ze waren geluiddicht gemaakt en ze waren ingericht met spullen om mensen mee te martelen. Een chips die zo heet is dat je hem met handschoentjes aan moet pakken. Wie durft dat te eten? YouTubers maken er een challenge van. Dit, dit is niet normaal. Dit is echt, echt, echt... Oh. De chips is van een Tsjechische fabriek en daar is het ook een hype onder influencers. Maar de chips zijn nu verboden, vertelt journalist Laura Postma op Radio 1. De voedsel- en Wareautoriteiten en het ministerie van Landbouw in Tsjechië... die hebben nu een verbod uh, gelegd op, die, op de verkoop van die chips. Mm. Uh, Tsjechië kreeg ook vanuit verschillende landen in de EU, uh, Italië, Frankrijk, Duitsland al waarschuwingen. Uh, dat het inderdaad het eten van die chips tot gezondheidsproblemen kon leiden. Uh, zoals tijdelijk stemverlies, slecht zicht, uh, verhoogde bloeddruk... De chipsfabriek probeert het verbod aan te vechten. Voor de tussentijd hebben ze een iets minder pittige chips gemaakt. Het weer nog. Wolken en regen vanavond en vannacht ook. Morgen pas laat op de middag kans op zon. En het wordt stormachtig weer, met name aan de kust. Het wordt morgen een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Steve Windwood, vroeger ook wel genoemd natuurlijk Stevie Windwood, verwierf bekendheid in de jaren 60 en 70 als lid van drie grote bands. De Spencer Davis Group van 1964 tot 1967. Traffic van 1967 tot 1969 en van 1970 tot 1974 en Blind Fate in 1969.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 Paper Sun en No Face, No Name, No Number. Nu krijgen we Dear Mr. Fantasy en Hole in My Shoe. Zoals gezegd, muziek van Steven Winwood en de teksten van Jim Capaldi.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 Before I start to scream Someone's locked the door and took the key You're feeling all right I'm not feeling too good myself Well, you're feeling all right.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 I myself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 We'll